Avontuur met de avondster. Ik stond bij het raam in Poirot's kamer en keek wat verveeld naar buiten, beneden op de straat. Dat is vreemd, zei ik opeens zachtjes bij mezelf. Wat dan, mon ami? informeerde Poirot doodrustig. Diep weggezakt vanuit zijn gemakkelijkste leunstoel. Deduceer maar, Poirot, uit de volgende feiten. Daar komt een jonge dame aan, rijk gekleed, modieuze hoed, prachtig bont. Ze komt langzaam aangewandeld. Kijkt zenuwachtig naar alle huisnummers in het voorbijgaan. Zonder dat ze het merkt, wordt ze geschaduwd door drie mannen en een vrouw van middelbare jaren. Deze worden juist ingehaald door een loopjongen die het gezelschap op het meisje wijst. Hij staat druk te gebaren. Wat voor drama voeren ze op? Is het een diverge die door detectives achterna wordt gezeten? Of zijn dat de boeven die achter een onschuldig slachtoffer aanjagen? Wat zegt de grote speurder ervan? De grote speurder, mon ami. Kiest als altijd de kortste en eenvoudigste weg. Hij staat op en gaat zelf even kijken. Mijn vriend kwam naast me voor het raam staan. Dra, liet hij een vrolijk lachje horen. Zoals gewoonlijk zijn jouw feiten opgesmukt door je ongeneeslijke zucht naar romantiek. Dit is niemand anders dan Miss Mary Marvel, de beroemde filmtiva. Een steltje bewonderaars volgt haar op de hielen... omdat men hen op haar attent heeft gemaakt. En, en passant, waarde Hastings... de jonge dame is zich dat zeer wel bewust. Ik moest lachen. Dat verklaart alles. Maar je krijgt geen cijfer voor dat werk, Poirot. Dat was alleen maar een kwestie van herkennen. En vérité. Maar... Hoeveel malen heb je zelf Mary Marvel op het witte doek gezien, monsieur? Ik dacht even na. Misschien een stuk of zes keer. Kom aan, ik maar eens in mijn leven. En toch ben ik het, die haar herken en jij niet eens. Maar ze ziet er op het witte doek zo helemaal anders uit, protesteerde ik zwakjes. Mais mon dieu, riep Warhol. Verwachtte je haar soms in de straten van Londen te zien flaneren... met haar cowboyhoedje op het hoofd? Of op blote voeten en krulletjes als een iers boerenmeisje? Het zijn altijd dezelfde niet-essentiële dingen bij jou. Ik haalde een beetje ontstemd mijn schouders op. Troost je, mon ami, vervolgde Poirot neerbuigend. Niet allemaal zijn we, Hercule Poirot. Ik besef dat zelf maar al te goed... Jij hebt werkelijk van alle mensen die ik ken de hoogste dunk van jezelf, riep ik uit. Gedeeltelijk vol humor, gedeeltelijk vol ergernis. Wat zal ik je zeggen? Zo gauw je een unicum bent, weet je dat van jezelf. En als ik me niet vergis, denkt Miss Marvel er al net zo over als ik. Hoe bedoel je? Nou, als ik me niet vergis, is ze op weg naar mij. Hoe kom je daarbij? Nogal eenvoudig. Dit is niet bepaald een chique buurt, mon ami. Je hebt hier geen enkele modedokter of tandarts van naam. Laat staan een eerste klasse modezaak. Maar wel een detective à la mode. Oui, mon lader. Zo is het nu eenmaal. De mensen zeggen tegen elkaar... Comment ben jij je gouden sigarettenkoker kwijt? Ga dan eens even naar die kleine Belg. Dat is gewoon een fenomeen. Iedereen gaat naar hem. Couré! ...en daar komen ze dan in troepjes, monami, ...met uw raseltjes van de gekste soort. Beneden ging de bel. Wat zei ik je? Dat is Miss Marvel. Poirot had het, zoals gewoonlijk, bij het rechte eind. Na een poosje werd de Amerikaanse filmster aangediend... ...en wij verhieven ons uit onze stoelen. Mary Marvel was zonder enige twijfel... ...een van de populairste filmheldinnen. Ze was nog maar pas in Engeland aangekomen... ...in gezelschap van haar echtgenoot... ...de filmacteur Gregory B. Ralph. Zij waren ongeveer een jaar tevoren... ...in de Verenigde Staten gehuwd... ...en dit was hun eerste bezoek aan Engeland. Ze waren grandioos ontvangen. Iedereen was gewoon weg geweest van de mooie Mary Marvel. Met haar schitterende toiletten, bondmantels en juwelen, Bovenal van die ene kolossale diamant die de naam droeg van Avonster. De kranten hadden, terecht of ten onrechte, volgestaan van verhalen over de prachtige briljant. Die eventjes voor de lieve duit van 50.000 ponden was verzekerd. Al deze bijzonderheden vlogen mij vliegens vlucht door mijn hoofd. ...toen ik mij, na Poirot, opmaakte onze bekoorlijke gast te verwelkomen. Miss Marvel was slank, niet te groot... ...heel erg blond en meisjesachtig met blauwe, wijdopen kinderogen. Poirot schrok een stoel naar de en zij begon dadelijk te vertellen. U zult mij waarschijnlijk wel onnozel vinden, monsieur Poirot... ...maar Lord Crenshaw heeft me gisteravond zitten vertellen op wat voor wonderbaarlijke manier u het mysterie van de dood van zijn neef heeft weten te ontsluiten. Toen dacht ik dadelijk, dan moet ik in dit geval uw raad eens inwinnen. Het is vast een flauwe grap, zoals Gregory zegt, maar ik ben toch dodelijk ongerust, weet u. Ze wachtte even om adem te scheppen. Quarot straalde haar bemoedigend tegen. Oh, gaat u voort, madame. U begrijpt dat ik nog altijd in het duister tast. Het gaat over deze brieven. Toen opende Miss Marvel haar handtas en haalde er drie enveloppes uit, die ze alle aan Poirot ter hand stelde. Deze bekeek ze zorgvuldig. Goedkoop postpapier, naam en adres in blokletters. Laat ik eens van binnen inkijken. Hij haalde de inhoud tevoorschijn. Ik stond achter Poirot en keek over zijn schouders mede. Er stond maar een enkel zinnetje opgeschreven, even netjes in blokletters als het adres. Het luidde als volgt. De grote diamant is het linkeroog van de godheid en behoort terug te keren tot de plaats zijner herkomst. Het tweede briefje luidde precies eender, maar het derde was iets uitvoeriger en meer ter zake. U is gewaarschuwd. U heeft het bevel niet opgevolgd. Nu zal de diamant u worden ontnomen. Als de maan vol is, moeten beide diamanten, die het linker en het rechter oog van de godheid vormen, terugkeren. Zo staat er geschreven. Het eerste briefje heb ik eenvoudig als een grap beschouwd, verklaarde Miss Marvel. Toen ik het tweede kreeg, voelde ik me al minder op mijn gemak... Maar de derde boodschap kwam gisteren en toen kreeg ik bepaald argwaan. Het hele geval kon wel eens ernstiger zijn dan ik aanvankelijk dacht. Deze brieven kreeg u niet over de post, zei ik. Nee, ze zijn me bezorgd door een Chinees. Dat heeft me ook zo bang gemaakt. Waarom dat? Omdat het ook in Chinees was van wie Gregory de steen in de tijd in San Francisco heeft gekocht, nu drie jaar geleden. Juist. Ik begrijp dus dat het de diamant in kwestie moet zijn. De avondster. Hulde Miss Ma aan. Zo is het, en niet anders. Gregory herinnert zich dat er in die tijd reeds een praatje ging over die steen, waarover de Chinees in Frisco zich niet wenste uit te laten. Gregory zegt dat de man alleen doodsbenauwd scheen te zijn en reuze haast had het ding van de hand te doen. Hij vroeg hem niet meer dan een tiende van de werkelijke waarde. Gregory heeft hem mij als huwelijkscadeau geschonken. Poirot knikte nadrukkelijk. Het hele verhaal klinkt ongelooflijk romantisch, maar toch, wie weet. Zo, wil je mij even mijn almanakje aangeven? ...ik voldeed aan zijn verzoek. Voyons, zei Poirot... ...terwijl hij in het boekje bladerde. Wanneer hebben we volle maan? Juist, aanstaande vrijdag. Dat is dus over drie dagen. Eh bien, madame... ...u vraagt mij om raad... ...laat ik die mogen geven. Deze bellistoire... ...zou een of andere grap kunnen zijn... ...maar dat hoeft niet. Daarom raad ik u... Vertrouw mij de diamant toe, tot na aanstaande vrijdag. Dan kunnen we alle maatregelen nemen die we nodig achten. Er dreef een wolkje over het gezicht van de mooie actrice en zij antwoordde wat geforceerd. Het spijt me maar, dat is onmogelijk. U hebt hem toch bij u, nietwaar? Vroeg Poirot, terwijl hij haar onderzoekend aankeek. De jonge vrouw aarzelde een ogenblik, greep toen met haar hand boven in haar japon en bracht een lange ketting tevoorschijn. Ze boog zich naar ons toe en deed haar hand open. Op de gestrekte palm schitterde een juweel in een witte gloed, kunstig in platina gevat. We knipperden even met de ogen. Waarom hijgde hoorbaar. Épatant! zei hij zacht staat u mij toe, madame hij nam de diamant aan uit haar hand en bekeek hem zeer aandachtig daarna reikte hij hem met een lichte buiging weer over een pracht van een steen zonder enig gebrek ah, saint tonnerre, u draagt hem zomaar bij u, comme ça oh, maar ik pas wel op ik ben er uiterst voorzichtig mee. Gewoonlijk berg ik hem in mijn juwelenkoffertje, monsieur Poirot... en dan in de safe van ons hotel. Wij logeren in het Carlton. Ik heb hem alleen maar meegebracht om hem u te laten zien. U zult toch wel zo verstandig zijn om hem hier te laten, n'est-ce pas? U zult mijn wijze raad toch opvolgen. Wel, kijk eens hier, monsieur Poirot... Wij gaan vrijdag juist naar Yardley Chase... om een paar dagen bij Lord en Lady Yardley te logeren. Deze mededeling riep een vage herinnering bij me wakker. Een of ander kletspraatje was het. Een paar jaar geleden hadden Lord en Lady Yardley... een reisje naar de Verenigde Staten gemaakt. En toen heette het dat de Lord nogal aan de rol was gegaan... met enige dameskennissen. Dat is waar ook... Zijn naam werd toen in één adem genoemd met die van een ster uit Hollywood. Ik geloof haast Gregory B. Ralph. Nu zal ik u nog eens een geheimpje verklappen, monsieur Poirot, vervolgde Miss Marvel. Wij hebben namelijk een heel spul aan de hand met Lord Yardley. Er bestaat een goede kans dat we een filmscène opnemen... daar in zijn voorvaardelijk kasteel in de echte entourage. Op Yardley Chase... Riep ik vol belangstelling. Nee, maar dat is een van de mooiste bezienswaardigheden van heel Engeland. Miss Marvel knikte toestemmend. Dat heb ik me ook laten vertellen. Het moet dus je reinste eerste klasdecor zijn voor een middeleeuwse scène. Maar hij vraagt er een behoorlijke duit voor en ik weet natuurlijk niet of het spul door kan gaan. Hoewel Greg en ik houden ervan plezier maken en zaken doen te combineren. Maar neemt u me niet kwalijk, als ik het nog niet begrijp, madame. Uh, het is toch volstrekt niet noodzakelijk op Yardley Chase te gaan logeren met die diamant in uw bezit, informeerde mijn vriend. Een slimme, strakke uitdrukking kwam in Miss Marvel's ogen, die alsbehalve in overeenstemming was met haar kinderlijke verschijning. Opeens leek ze jaren ouder. Ik moet hem bij die gelegenheid dragen. Werkelijk, zei ik opeens. Er is ook een beroemde verzameling juwelen op Yardley. Ik heb wel eens gehoord van een heel grote briljant. Ja, dat is zo, antwoordde Miss Marvel. Heel zachtjes hoorde ik Poirot zeggen. Ah, c'est comme ça. Daarop zei hij hardop met zijn angstwekkend vermogen om altijd een voltreffer te plaatsen. Hij noemt dat een kwestie van psychologisch inzicht. Dan heeft u dus ongetwijfeld reeds kennis gemaakt met Lady Yardley... of uw echtgenoot wellicht? Gregory heeft haar leren kennen toen ze een jaar of drie geleden in Californië waren... zei Miss Marvel. Ze aarzelde even en voegde er toen aan toe. Leest een van u wel eens de moordukauzerien? We schaamden ons te moeten bekennen van niet. Ik vraag het... ...omdat er juist van de week een artikel in stond over beroemde juwelen... ...en het treft wel heel toevallig. Hier zweeg ze. Ik was opgestaan en met het bewuste blad in mijn hand kwam ik terug. Ze pakte het op, zocht het bedoelde artikel en las ons voor. Tot de overige beroemde juwelen behoort de morgenster te worden gerekend... ...een diamant welke zich in het bezit bevindt van de familie Yardley... Een der voorvaderen van de vertegenwoordigde Lord Yardley is er mede uit China gekomen en men vertelt er een romantische geschiedenis van. Deze briljant zou eertijds het rechteroog van een of andere tempelgodheid hebben gevormd. Een tweede diamant van precies gelijke vorm en grootte vormde het linker oog van die tempelbeeld en het verhaal wil dat ook dat exemplaar op de een of andere manier moest worden gestolen. Het ene oog zou oostwaarts... Het andere westwaarts verdwijnen. Tot op het moment dat ze elkaar zouden ontmoeten. Dan zullen zij weer zegevierend tot de godheid terugkeren. Het is dus wel een merkwaardige toevalligheid... dat er op het ogenblik nog precies zo'n diamant gevonden wordt... die in tegenstelling tot de morgenster de avondster wordt genoemd... en zich in het bezit van de bekende filmster Mary Marvel bevindt. Het zou interessant zijn beide stenen eens met elkaar te vergelijken... Zeg ze werkelijk, épatant fluisterde Poirot. Zonder twijfel een romansen van het zuiverste water. Hij wendde zich tot Miss En u is nog altijd niet bang, madame. U heeft geen enkel bij geloven u deinst er niet voor terug deze Siamese tweelingen bij elkaar te brengen en ze daardoor juist hocus-pocus naar China te laten verdwijnen. Zijn toon klonk luchthartig genoeg, maar ik was ervan overtuigd dat er een zweem van ernst in medeklonk. Ik geloof nooit dat de briljant van Lady Yardley het bij de mijne kan halen, zei Miss Marvel. In elk geval wou ik er me zelf van overtuigen. Ik weet niet wat Poirot nog verder van plan was te zeggen... want op dat ogenblik ging de deur open en een prachtige mannenfiguur trad binnen. Van zijn donker krullend haar tot de punten van zijn lakschoenen... was hij het toonbeeld van een romanheld. Ik had je beloofd je te komen halen, Mary, zei Gregory Rolfe. En daar ben ik. Wel, wat zegt monsieur Poirot over ons probleempje... Zeker net als ik zeg een een of andere grap. Poirot keek glimlachend op naar de grote acteur. Ze vormden een belachelijke tegenstelling met elkander. Grap of geen grap, Mr. Wolf, zei Poirot droogjes. Ik heb, madame, uw echtgenote geadviseerd... haar briljant vrijdag niet mee te nemen naar Yardley Chase. Zo denk ik er ook over, meneer. Dat zei ik ook al tegen Mary. Maar ja, hoe is een vrouw nu eenmaal? Zij kan de gedachte niet verdragen dat een andere vrouw haar zou overtroeven op het stuk van juwelen. Wat een onzin, Gregory, zei Mary Marvel op scherp beton. Maar ze kreeg een kleur van kwaadheid. Een Poirot haalde zijn schouders op. Madame, u hebt mijn advies gehoord. Meer kan ik niet voor u doen. Sefini. Hij boog ze allebei de deur uit. La la la la la, zei hij toen hij terug binnenkwam. Is het waar, de fem? De brave echtgenoot tikt de spijker aardig op zijn kop. Toen mee, het ontbrek hem aan tact, zeer bepaaldelijk gebrek aan tact. Ik maakte hem deelgenoot van mijn flauwe herinnering aan de affaire Yardley, en hij knikte heftig. Dat had ik ook in mijn hoofd. Hoe het zei. Er steekt in ieder geval iets merkwaardigs achter het geheel. Met je welnemen, mon ami, ik wou wel even een luchtje scheppen. Wees zo goed op me te wachten, ik blijf niet te lang weg. Ik zat half te slapen in mijn stoel toen de hospita aan de deur klopte en haar hoofd om de hoek stak. Hier is weer een dame voor meneer Poirot, meneer. Ik heb haar al gezegd dat hij uit was, maar ze wou graag op hem wachten, omdat ze voor in de stad is gekomen. Oh, uh, laat u haar maar binnen, mevrouw Murchison. Misschien kan ik haar wel te woord staan. Het volgende ogenblik werd de dame binnengelaten. Mijn hart sprong op toen ik haar herkende. Het portret van Lady Yardley had te dikwijls in de krant gestaan, dan dat ik haar niet onmiddellijk zou herkennen. Neemt u plaats, Lady Yardley, zei ik. Haar een stoel aanbiedende. Mijn vriend Poirot is even uit, maar ik weet zeker dat ik hem ieder ogenblik kan verwachten. Ze bedankte me en nam plaats. Wat een volledig ander type dan Miss Marvel was zij. reizige figuur, donker tippen, doordringende ogen, een hooghartig bleek gezicht. Met iets weemoedigs in de hoeken van haar mond. Ik wilde mijn uiterste best doen haar waardig te ontvangen. Waarom ook niet? In tegenwoordigheid van Poirot voel ik me altijd een beetje bedremmeld. Maak ik nooit een behoorlijk figuur. Toch leidt het geen twijfel of ik zelf beschik eveneens over enige speurders talenten. In een plotselinge opwelling wende ik mij tot haar. Lady Yardley, begon ik. Ik begrijp waarom u hier komt. U heeft zonder twijfel dreigbrieven ontvangen met betrekking tot uw grote diamant. Het was duidelijk dat ik midden in de roos getroffen had. Ze keek me verbaasd aan, met half open mond... terwijl nu elke kleur van haar gezicht geweken was. Hoe weet u dat? heigde ze. Ik glimlachte raadselachtig. Door een volkomen logische deductie. Omdat Miss Marvel ook al dreigbrieven heeft gekregen. Miss Marvel? Is die dan hier geweest... Even voor u. Zoals ik al zeide, wanneer zij als eigenares van een van de twee brillanten geheimzinnige dreigbrieven heeft ontvangen... ...moet u als bezitster van de andere steen noodwendig soortgelijke brieven gekregen hebben. U ziet hoe volkomen eenvoudig de zaken zijn. Ben ik dus juist in mijn veronderstelling dat u dergelijke brieven ontvangen heeft? Zij aarzelde eerst even, in twijfel of ze mij wel in vertrouwen zou nemen... Toen boog zij het hoofd toestemmend met een flauw glimlachje. Zo is het ook, erkende ze. Waren die brieven van u ook al persoonlijk bezorgd? Door een Chinees misschien? Nee, nee, ze kwamen over de post. Maar vertelt u eerst eens, is Miss Marvel precies hetzelfde overkomen? Ik vertelde haar wat er die morgen was voorgevallen. Zij luisterde met de grootste aandacht. Het klopt allemaal precies. Mijn brieven zijn een duplicaat van de hare. Het is een feit dat zij per post zijn gekomen... ...en ze geuren bovendien naar een vreemde odeur. Iets in de geest van wierook bepaald een oostersluchtje. Wat zou dat nu allemaal moeten betekenen? Ik schudde mijn hoofd. Daar zullen we achter zien te komen. Heeft u die brieven meegebracht... Wellicht dat de poststempels ons iets te zeggen hebben. Jammer genoeg heb ik ze verscheurd. U moet denken, toen ik ze kreeg... dacht ik alleen maar aan een misplaatste grappenmakerij. Zou het waar kunnen zijn... dat een of andere Chinese bende achter die stenen aanjaagt? Het lijkt me alles zo heel ongelooflijk. We gingen andermaal alle feitelijke bijzonderheden na zonder één stap verder te komen in de richting van de oplossing van het raadsel. Tenslotte stond Lady Yardley op. Ik geloof werkelijk niet dat ik op monsieur Poirot hoef te wachten. U kunt hem alles wel mededelen wat ik u heb verteld. Ik dank u bij voorbaat, meneer. Ze stak mij aarzelend haar hand toe. Kapitein Hastings, vulde ik aan. O, oh, maar natuurlijk, hoe dom van me. U is bevriend met de familie Cavendish... Mary Cavendish had me juist aangeraden naar Monsieur Poirot toe te gaan. Toen mijn vriend thuis kwam, vertelde ik hem enthousiast het verhaal... ...van wat er bij zijn afwezigheid was voorgevallen. Hij ondervroeg me nogal scherp over alle bijzonderheden van ons onderhoud... ...en ik kon duidelijk merken dat hij het land had niet zelf thuis te zijn geweest. Ik verbeeldde mezelf te bespeuren dat de oude jongen een tikje jaloers op mijn buitenkantje was... Hij maakte er langzamerhand een gewoonte van om mij een beetje te kleineren. En ik geloof dat hij het spijtig vond dat hij in dit geval niets op mijn gedragingen kon aanmerken. Inwendig was ik nogal tevreden over mezelf, hoewel ik mijn best deed zulks niet te laten merken. Daar ik hem niet wenste te prikkelen. Ik ben aan mijn vriend al te zeer gehecht, ondanks zijn vele eigenaardigheden. Bè, zei hij tenslotte, met een merkwaardige uitdrukking op zijn gezicht. De intrigue was blijkbaar nog niet gecompliceerd genoeg. Rijk me, als je wilt, het adelsboek eens even... dat daar op de bovenste plank staat. Hij opende het boek. Hierzo, Yardley. Tiende burggraaf diende in de Zuid-Afrikaanse oorlog... Uh, Toussaint n'a pas d'importance. Uh, Huwde 1907 de Miss Molde Stapperton... via de dochter van de derde baron Cotterill... ...heeft twee dochters, geboren in 1908 en 1910. Clubs, woonhuis, voilà. Dat zegt ons ook niet veel. Maar morgenochtend krijgen we deze Miloord in levende lijve voor ons. Wat zeg je? Ja, ik heb hem even een telegram gestuurd. Maar ik dacht dat je deze zaak niet eens wilde aannemen. Ik treed ook niet op voor Miss Marvel... ...die eenvoudig mijn goede raad in de wind sloeg... Maar het geval interesseert me zo dat ik het voor mijn eigen plezier doe. Ik moet er beslist meer van weten. En dan zijn je maar aan Lord Yardley of hij even voor je wil komen opdraven. Dat moet hij dan maar lollig vinden. Inderdaad. Als ik erin slaag zijn familiejuwelen te redden, dan zal hij het zeker lollig vinden. Geloof je dan nou werkelijk dat er enige kans bestaat dat ze een roof willen plegen? Vroeg ik benieuwd. Oh, daar ben ik volledig van overtuigd, antwoordde Poirot doodtrustig. Alles wijst in die richting. Maar hoe... Poirot sneed hier verdere vragen af met een luchtig handgebaar. Nu niet wat ik je bidden mag, laten we onze geest niet verwarren. Let eens op dat adelsboek, hoe je dat nu weer hebt weggezet. Merk je niet dat de grootste delen op de bovenste plank thuis horen, dan de volgende op de tweede plank en zo vervolgens? Dat schept orde, methode. Dat is wat ik je altijd heb gezegd, Hastings. Kijk zo, zei ik vlug en duwde het dikke boek op zijn plaats op de allerbovenste. Lord Yardley... ...bleek een zeer luidruchtig sportief type met een rood gelaat en een zekere bonhomie... ...die bepaald sympathiek aandeed en een aanvulling vormde op zijn kennelijk tekort aan intelligentie. Volkomen raar geval, monsieur Poirot. Kan er kop nog staart aan vinden? Mijn vrouw schijnt zonderlinge briefjes te hebben ontvangen die Miss Marvel ook al heeft gekregen. Wat moet het allemaal? Poirot liet hem het nummer van de moedercauserie lezen... Mijn eerste vraag, milord, is deze. Zijn de vermelde feiten juist? Het gezicht van Lord Yardley werd donkerpaars van een drift toen hij het krantenbericht doorlas. Vervloekte onzin, sputterde hij. Er is nooit sprake geweest van enig verhaaltje met betrekking tot deze steen. Oorspronkelijk kwam hij uit India, als ik het wel heb. Nooit van die Chinese afgoderij gehoord. Maar de steen draagt toch de naam van de Morgenster, is het niet? Wat zou dat? vroeg hij boos. Poirot lachte even en gaf niet dadelijk antwoord. Het uh, enige wat ik zou willen voorstellen, milord, is de zaak aan mij toe te vertrouwen. Ik zelf ben overtuigd dat ik dan een naderend onheil van u zal kunnen afwenden. Gelooft u dus werkelijk dat er een sikkepit van waarheid schuilt achter al dat gewauwel? Voelt u iets voor mijn advies? Natuurlijk, maar. Ja. Sta me dan toe dat ik u enkele vragen stel. Is die filmpartij op Yardley Chase... tussen u en Mr. Rolfe... helemaal in Kannen en Kruiken? Ah, heeft u daarover gesproken? Wel, nee, er is nog helemaal niets in Kannen en Kruiken... niets definitiefs, toch? De kleur op zijn blozend gezicht liep weer naar donkerpaars. Ik kan u beter ronduit alles vertellen... Ik heb me nog wel eens op zo'n stomme manier in de nesten gestoken, monsieur Poirot. En ik stik op het ogenblik in de schulden, maar ik kom er wel bovenop... ...en dan kan ik blijven wonen op Yardley Chase, zoals ik gewend ben. Gregory Rolfe biedt me een bom duite. Daarmee krabbel ik weer over eind. Leuk vind ik het niet bepaald, het idee om Chase te gebruiken in een filmscenario... ...maar ja, ik zal er wel moeten aan geloven, tenzij... ...hier wachtte hij even. Poirot keek hem doordringend aan. Heeft u dus nog een andere pijl op uw boog? Uh, sta mij toe een gissing te wagen. Wilde u de morgester soms van de hand doen? Lord Yardley knikte instemmend. Zo is het. Maar hoe raadt u dat? Het is al een familiestuk van enige generaties... dus u begrijpt dat me dat aan het hart zou gaan. Maar toch is het niet makkelijk om er een koper voor te vinden... Hofberg uit Hatton Garden probeert iemand voor me op te duikelen die de steen zou willen kopen. Maar hij zal voort moeten maken, anders hoeft het al niet meer. Nog één vraag, Permitteer. Aan welke van de twee plannen hecht Lady Yardley de voorkeur? Oh, zij maakt reuze bezwaren tegen mijn plan om de steen te verkopen. U weet hoe vrouwen kunnen zijn. Ze is gewoon weg van het denkbeeld om die filmstunt uit te halen. Dat begrijp ik, antwoordde Poirot. Hij bleef even in gedachten zitten en rees toen energiek overeind. Gaat u onmiddellijk naar jouw lichés terug? Bien. praat er dan vooral met geen mens over. Geen mens, verstaat u. Maar reken op onze komst tegen vanavond negen uur. Nee, wacht eens even. Wij komen al even na wijven. Dat vind ik best, maar ik snap niet. Ça n'a pas d'importance, zei Poirot op de vriendelijkste toon van de wereld. U wilt toch dat ik uw diamant voor u in veiligheid breng, n'est-ce pas? Zeker, maar doet u dan zoals ik het zeg. Een teneergeslagen, droefgestemde burggraaf schreed langzaam de kamer uit. Het was half zes toen wij bij Yardley Chase voorreden. Een alleszins waardige butler ging ons voor naar een ruime hal met oud-eikenbetimmering... waarin de haarten behagelijk houtvuur oplaaide. Het was een allercharmant staafgeheel wat we voor ons zagen. Lady Yardley met twee van haar kinderen. De moeder boog haar vieren donkere hoofd over de twee blonde kopjes heen. Lord Yardley stond met een gelukkige glimlach naar hen te kijken... Monsieur Poirot en kapitein Hastings, kondigde de butler aan. Lady Yardley keek verschrikt op. Haar man trad enigszins onzeker naar voren... met zijn ogen nadere instructies vragend aan Poirot. Doch de kleine man bleek volkomen opgewassen tegen de situatie. A duizend excuses. U moet weten dat ik de zaak van Miss Marvel in onderzoek heb... Zij zou vrijdag bij u komen als ik het wel heb. Uh, nu maak ik even de ronde om na te gaan of alles veilig is. Ook kwam ik Lady Yardley nog even vragen of zij zich ook herinneren kan... ...welke poststempel op haar brieven stond. Lady Yardley schudde teleurgesteld van neen. Het spijt me dat ik daarop helemaal niet heb gelet. Erg dom van me. Maar u moet denken dat ik ze geen moment au serieus heb genomen. Blijft u logeren? Informeerde Lord Yardley. Wel milord, ik ben bang dat we u ongelijk gekomen en ik heb daarom onze bagage maar in de dorpsherberg gelaten. Oh, dat is niets. Lord Yardley had gelukkig de zaak door. Ik zal ze wel even laten ophalen. Dan blijft u hier. Nee, nee, nee, nee, volstrekt geen last spreekt vanzelf spreekt vanzelf.